Steeds meer ouders nemen een au-pair in huis. Vermoedelijk vanwege de lange wachtlijsten in de kinderopvang. Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst... en au-pairbureaus in Nederland. In 2018 kwamen zo'n 1400 au-pairs van buiten de EU naar Nederland. Afgelopen jaar waren dat er ruim 1600. Een au -pair regeling is in principe bedoeld als cultuuruitwisseling. In ruil voor een verblijfplaats bij een gezin en zakgeld... zorgen au-pairs voor de kinderen. De meeste au -pairs komen uit de Filipijnen. Pijnen, gevolgd door Zuid-Afrika en Brazilië. In een trein bij station Vaartse Rijn in Utrecht... zijn vier verdachten opgepakt vanwege een ernstig dreigende situatie... De trein was onderweg van Den Bosch naar Utrecht Centraal. Volgens een woordvoerder hadden de vier verdachten verbale dreigingen geuit in de trein. Wat ze precies hebben gezegd is niet bekend. De politie heeft de Intercity laten stoppen bij station Vaartse Rijn, waar de trein normaal niet stopt. Het treinverkeer van en naar Utrecht raakte korte tijd ontregeld. Politicus Edson Olf is officieel gekozen als nieuwe lijsttrekker van b 1 Vanmiddag kozen de partijleden de opvolger van Sylvana Simons... die na oneenigheid in de partij en om gezondheidsredenen vertrok. Olf is nu vicevoorzitter van de partij. Belangrijkste speerpunt van Bij1 blijft bestrijding van racisme. Bij een protestmars van de Poolse oppositie in de hoofdstad Warschau zijn naar schatting een miljoen mensen op de been. Volgens een woordvoerder is dit de grootste actie ooit. De demonstranten verwijten de huidige regeringspartij dat de democratie wordt uitgehold. En het weer, vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in het zuiden zonnig met maxima tot 26 graden. In de rest van het land wordt het 20 tot 24 graden. In het uiterste noorden blijft het nagenoeg bewolkt. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. -M -M. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars welkom bij een Peaceful Radio Show 1601. Mijn naam is Ben Oveugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit New age muziekprogramma. En... Meer zes nieuwe werken, daar ben ik vorige week mee begonnen. En daar ga ik uh, dapper mee door. Ja, ik denk dat ik het nog, uh, misschien volgende week, ook nog wel red. Um, we beginnen in ieder geval met Andrea Bakkie met het album Mystic. Daarna komt Chronologie uh, van uh, Chronotope Project. Dat is weer een clubje mensen of een iemand geloof ik. Even uit mijn hoofd hoor. Dat het derde nieuwe album in het eerste uur Clouds of Strings van uh, Cloud of Strings uh, van Erik Wollo. Uh, nou, en dan uh, komen natuurlijk de andere nieuwe werken van uh, vorige week er nog eens bij. En dan zitten we tot en met track 10 zitten we eigenlijk in de gloednieuwe nieuwe albums. En track 11 is dan. Uh, Michelle Carrassi op uh, gitaar. Ze heeft er dit keer ook wat uh, synthesizers bij gedaan, dus dat is wel, uh, wel lekker. James Esser, de sympathieke Engelsman, die komt nog even langs uh, samen met Ayo Aoka Tanaka van But to Bloom, Bloom. En eens even kijken, Marco May, die sluit af met Zen of Voices. Pieselradio.info, daar kan je alles eh, terugvinden en ik wens je heel veel luisterplezier. This is Greyhawk, a peaceful radio artist. Please visit my website, deepspacedisc.com.